Dit van der Linde met het NOS-journaal. Een aanbieder van coronatests wordt verdacht van het uitgeven van valse vaccinatiebewijzen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft aangifte tegen de aanbieder gedaan. Het bedrijf kan niet meer in de systemen van de Corona check app en testen voor toegang. Om welk bedrijf het gaat is niet bekendgemaakt. Een belangrijke vraag in het onderzoek is hoe een bedrijf dat alleen testen afnam ook vaccinatiebewijzen kon uitgeven. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk valse vaccinatiebewijzen te blokkeren. De kans is klein dat de dividendbelasting alsnog wordt afgeschaft. Het demissionaire kabinet heeft de Tweede Kamer daarover gepolst... maar er lijkt weinig enthousiasme te zijn. Het kabinet zou met de afschaffing Shell willen overhalen om toch in Nederland te blijven. Maar er zijn geen aanwijzingen dat Shell daardoor van gedachten zou veranderen. De ChristenUnie heeft grote principiële bezwaren tegen het voorstel van het kabinet voor een 2G-toegangspas... waarbij je alleen een QR-code kunt krijgen als je gevaccineerd bent of al corona hebt gehad. Volgens de regeringspartij gaat dat te veel richting vaccinatiedwang en leidt het plan tot verdere polarisatie. In plaats daarvan wil de ChristenUnie dat iedereen zich moet laten testen om een QR-code te krijgen, ook mensen die gevaccineerd zijn. Zonder steun van de ChristenUnie is het de vraag of het 2G-voorstel een meerderheid krijgt. Morgen praat de Tweede Kamer erover. Het Nederlands elftal moet het dinsdag zonder keeper Justin Bijlo doen. De eerste doelman heeft het trainingskamp verlaten omdat hij niet fit is. Wat dat precies wil zeggen is niet bekend. Tim Krul is in alle L bij de selectie gehaald. Dinsdagavond speelt Oranje een cruciaal duel. Ze moeten winnen of gelijk spelen om te kwalificeren voor het WK-voetbal in Qatar. Het weer nog, veel bewolking vannacht. Het koelt niet verder af dan een graad of vijf. Morgen een grijze en bewolkte dag en dan wordt het tussen de zes en acht graden. Elke Dit was het NOS Show. play it loud op ZFM Stamford. Welkom bij het tweede uur van Play It Loud. en Je hoorde lekker, de heerlijk vrolijke en vreemde... Wynonna's Big Brown Beaver van het eveneens gekke Primus. Bekend van de basgitaren en de aparte zang van zanger Les Claypool. Het nummer is afkomstig van het album Tales from the Punchbowl uit 1995... en is het vierde album van Primus. Men dacht dat het nummer over uh, actrice Winona Ryder ging, maar Claypool bleef volhouden dat het nummer helemaal niet over iemand in het bijzonder ging. Hij was verrast dat ze niet eens vroegen dat het nummer over zangeres Winona Judd ging, gezien de country-invloeden die dat nummer had, maar ook vanwege de ICREC die uh, zoals je dat nummer schrijft. Van dit vrolijke uptempo-nummer gaan we over naar een blokje horror en shockrock. Om met de eerste band van Rob Zombie te beginnen. White Zombie met More Human Than Human. En daarna shockrocker die we allemaal kennen. Marilyn Manson. je hoorde eerst White Zombie met zanger-regisseur Rob Zombie... en de groovende More Human Than Human... afkomstig van het album Astrocreep 2000 uit 1995... en aansluitend uiteraard de shock-rocker Marilyn Manson... met zijn grote hit The Beautiful People... van het album Antichrist Superstar, dat zijn tweede werk is. Het album kan in drie stukken worden opgedeeld... en ieder, uh, ieder deel vertelt een apart verhaal. Een persoonlijk favoriet van deze man... Um, het recente werk is helaas wat van mindere kwaliteit. Um, ja, wat softere muziek vind ik. Uh, hier klinkt hij toch even wat demonischer. Zoals eerder al aangegeven, een horrorblokje te draaien... hield in dat Rob Zombie's muziek vooral te maken heeft met het horrorthema. En hij tegenwoordig ook regisseert. Hij is onder andere bekend van de House of the Thousand Corpses... en de twee Halloween-films. Niet allemaal van hoog niveau, maar de horrorliefhebber... kan zijn hart wel ophalen met de brute kills in zijn films. Marilyn Manson choqueert ook graag met zijn live en ook zijn mede bandleden zijn naast hemzelf vernoemd naar seriemoordenaars. Ook zijn muziek is vaak als demonisch beschouwd. We gaan door naar het volgende blokje 90s metal. Nou was het de bedoeling dat ik een uh, nummer zou draaien van het tweede album van deze band Evil Empire. En dan heb ik het natuurlijk over Rage Against the Machine... maar nu kwam ik achter dat ik de verkeerde cd meegenomen heb. Dus we gaan een debuutalbum uh, aan de tand voelen. Dus even een stukje terug in de tijd. Naar 1992 wel te verstaan. En daar ga ik van het heerlijke bombtrack draaien. Altijd goed. Een crossoverband uh, onder leiding van Zack de La Rocha. Komt-ie. Ja, van het geweldige en stevige zesde album Roots voor je Sepultura... met de opener Roots Bloody Roots. Het laatste album voordat Max Cavalera opstapte... en zijn band Soulfly oprichtte. Op dit album hoor je de invloed van de Braziliaanse stammen vaak terug in nummers als It's Sari. Het is het beste en best verkochte en meest succesvolste album van de band. En kwam uit 1996. Ook mijn grote favoriet en ook helemaal grijs gedraaid. En we gaan weer een jaartje verder naar 1997 in de tijd met Megadeth. Van hun zevende studioalbum Cryptic Writings uit 1997 draai ik dus. Het heerlijke nummer Almost Honest. Honest. Het was het laatste album waarop drummer Nick Mens te horen was. En het commerciële geluid van het album viel niet in goede aarde bij de trouwe fans van het eerste uur. Op latere albums was ook goed te horen dat de band echt op zoek was naar een ander geluid. Hier komt dan El Almost Honest van Megadeth. En met daarna de mannen uit Sacramento met een van hun bekendste nummers... Ja, met het album Around the Fur hadden de mannen van de Deftones een grote doorbraak te pakken. Dankzij de hits My Own Summer. Shove it and be quiet and drive far away. Eh, wat je net dus hoorde... Eerstgenoemde had ook een hele vette videoclip met een uh, witte haai. En uh, dat vind ik natuurlijk heel gaaf, want ik ben gek op haaien. En eigenlijk kon ik de Deftones ook wel draaien... tijdens mijn Heerbertoon aflevering, uitzending... doordat uh, bassist Chai Cheng mede dankzij een auto-ongeluk... wat hij had gehad in een halve coma raakte en de later aan een hartstilstand overleed. Helaas had ik die uitzending beperkte tijd om iedereen aan bod te laten komen... maar bij deze meteen ook een eerbetoon aan deze geweldige muzikant. Hij mocht slechts 43 jaar worden. Door naar het volgende blokje hits uit hetzelfde jaar. Ik begin met de Duitse industriële metalband Ramstein, dat met herzen leidt een geweldig debuut afleverde. En met z'n een ook een ontzettend succesvol tweede album hadden gemaakt. Ze kwamen ermee op de eerste plaats in de Duitse albumlijsten. Dat resulteerde in een vier jaar durende wereldwijde tour... waar ze de albumhits Doe Hast en Engel vaak tegen horen brachten. Van dat album draai ik ook een van hun grootste hits natuurlijk Doe Hast. Daarna hoor je lekker vrolijke punk. De betekenis van het leven laten horen. Komt die Doe Hast. Du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, en ik heb niets gezegd De Offspring uit 1997 met hun hit The Meaning of Life. Afkomstig van het album Ik Nee on the Humbley. Een van mijn favoriete albums ook. Naast natuurlijk een doorbraakalbum Smash uit 1995. En daar kon ik natuurlijk ook een uh, nummer van draaien, maar ik koos bewust voor dit album. En deze of dit nummer, omdat ik het gewoon een lekker album vind. Nog steeds zijn de actief, maar helaas halen ze niet meer het uh, niveau van en een succes van eer. En dan gaan we nu door naar het laatste... of één na laatste... nee, het laatste blokje. En dan niet het ene na laatste <laughs> nummer. <laughs> Voor jullie uh, wat ik in petto heb uit het jaar 1998. En daarna sluit ik af met een nummer uit 1999. Allereerst gaan we naar de mannen van Dino Cazares en Cliff... Uh, van Burton Seabell, sorry, niet Cliff Burton. <laughs> Burton C. Bell van Fear, Fear Factory. Een van mijn favoriete bands ook. Mijn kat is zelfs vernoemd naar uh, Dino Cazares. En zijn naam past ook wel goed, uh, aangezien hij ook behoorlijk gezet is. Van een derde album, Obsolete, uit 1998, Rijk. Het heerlijke Edge Crusher. En daarna gaan we beuken met vette trash. All right, en Jeff Hanneman, overleden gitarist, schreef het meeste van de muziek van dit album. En dit album werd ook gezien als een van de meest experimentele die ze hebben uitgebracht. En we zijn alweer bijna aan het einde van de tweede uur van Play It Loud gekomen, helaas. Het gaat snel. Ik had lekker veel muziek voor jullie in petto. Maar ik heb er nog steeds twee voor jullie te goed. En we beginnen eerst even met een trash klassieker, trash band uit Amerika. Een van de big four and tracks, heb ik het over. Afkomstig van een uh, achtste album, uh, volume 8 ook, uh, getiteld The Threat Is Real. Ga ik nu het heerlijke openingsnummer draaien, Crush. En andere singles die ze hadden uitgebracht zijn Inside Out, Piss and Vinegar, Born Again, uh, You Idiots. En dus nu Crush en daarna gaan we afsluiten met uh, de negen koppige gemaskerde band uit 99, of die in 1999 hun gelijknamige debuut uitkwamen. Hun muziek is hard agressief dankzij de zang van Corey Taylor en vooral chaotisch. Naarmate de band meerdere albums produceerde groeiden ze meer qua volwassenheid en melodie. Hun nummers waren strakker en hadden een eigen smoelweg gekregen. En ook daarvan ga ik een van hun eerste singles draaien als afsluiter. En dat heet Spit It Out. Bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat jullie weer genoten hebben vanavond. Volgende week ben ik er weer op dezelfde tijd en station met een heel ander thema. Ditmaal aandacht voor onze grootste metalmuzikus die ons landje rijk is. Geniet van Crush en Spit It Out. En tot volgende week. trusten voor zo. En bedankt voor het luisteren. Tot ziens. Making me irate, sick of my bitch, you're falling under fears. Where you gonna be in the next five years? The cool went all the cool